Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In Parijs is vanmiddag een grote demonstratie tegen het homohuwelijk. De organisatie houdt rekening met een miljoen betogers. De politie houdt het op 200.000 mensen. De deelnemers komen vanuit het hele land met bussen naar de Franse hoofdstad. Het is het eerste grote protest sinds president Hollande half mei een wet ondertekende... waarmee het homohuwelijk werd ingevoerd. Bij eerdere protesten met tienduizenden mensen kwam het tot geweld. En ook vandaag wordt gevreesd voor onlusten. Het wereldkampioenschap Powerboat Race voor de kust van Scheveningen gaat niet door omdat de golven te hoog zijn. Daardoor kunnen volgens de organisatie de reddingsboten niet uitvaren. Gisteren zonk een reddingsboot bijna nadat de boot was volgelopen met water. Powerboots kunnen snelheden halen van 200 km per uur. Door de hoge golven kunnen de boten zelf ook beschadigd raken. Volgens de organisatie is er vooraf rekening gehouden met het weer. Maar komt de ruige zee van vandaag toch als een verrassing? De politie heeft gisteren op dancefeesten in Harlingen en Wiegen tientallen mensen aangehouden voor het bezit van, of gebruik van drugs. Ze zijn inmiddels vrij en hebben boetes betaald van 450 tot 650 euro. Op het dancefestival in het Gelderse Wiegen waren 20.000 mensen. 38 van hen werden aangehouden voor drugsbezit. In het Friese Harlingen, waar zo'n 700 mensen naar het feest Legal Vibes gingen... hield de politie bijna 20 mensen aan. Aranska Rus is uitgeschakeld op Roland Garros. De Nederlandse tennisster verloor in Parijs in de eerste ronde... kansloos van Sara Errani, de finaliste die vorig jaar de verloor. De Italiaanse was binnen een uur klaar, 6-1 en 6-2. Het weer, alleen in Limburg en het oosten nog af en toe motregen. In de rest van het land is het vanmiddag droog. Af en toe breekt er zonder de bewolking heen. Middagtemperatuur 12 tot 15 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Morgen veel zon en het wordt wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. AMB ah, Verkeersinformatie: een korte file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer tussen nieuwe brug en Harmelen. Het is verstandig om om te rijden: dat kan via Amsterdam of als u uit Rotterdam komt, ook via Gorkum.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 Vanavond in Karo Brandpunt breken benen op de basisschool. Alarmerende nieuwe cijfers over sportblessures bij kinderen. Als dit zo doorgaat en je niet ingrijpt, wordt de zorg niet meer te betalen. En onschuldig in de gevangenis, advocaat Knoops op de bres voor onterecht gedetineerden. Dat en meer in Brandpunt, vanavond om kwart over tien bij de Karo op Nederland 2. Ook logisch bij Your Hosting, krachtige VPS-hosting voor grote websites. NOS, NOS, Radio 1. Langs de lijnen, het van van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met een grote variëteit aan sporten. Drie belangrijke voetbalwedstrijden. De eerste gaat om een Europees ticket, FC Utrecht, FC Twente. Rachter Niemeijer. Het laatste ticket wat te vergeven is, voorlopig is dat voor FC Utrecht. De ploeg die wel achter staat tegen FC Twente met 2-1. Maar die deze week al eerder met 2-0 won in Enschede. De feestwedstrijd in ieder geval, die het publiek van Utrecht massaal opgekomen. Want het is uitverkocht, de feestwedstrijd waarop werd gehoopt. Die is het in ieder geval niet geworden. Maar het zou voorlopig bij deze stand wel goed komen. Verder is er zometeen om half drie om niet te degraderen of te promoveren. Rode AC tegen Sparta en om half vijf begint nog in Volendam. Volendam tegen Goa die Engels om promotie. En verder is er ook autosport, de Grand Prix Formule 1 van Monaco. Louis Dekker. De eerste ronde zit er bijna op, de Mercedes-coureurs zijn er vandoor. En dat lag voor de hand, want zij starten vanaf de eerste rij. En nu is de grote vraag, houden ze deze race wel vol? Rosberg 1, Hamilton 2... Guido van der Garde startte als 15e in het middenveld. Het goede nieuws is, hij heeft de eerste bocht overleefd... maar nu nog 77 ronden te gaan. Verder ook veel hockey. Oranje-zwart tegen Rotterdam. De tweede wedstrijd bij de mannen om de landstitel. Gisteren won Rotterdam met 2-0. en Zojuist hebben de dames van Amsterdam een derde wedstrijd afgedwongen tegen Den Bosch. Amsterdam won met 2-1. Die wedstrijd gaan we nabeschouwen. Er is ook wielrennen, de slotetappe in de Giro d'Italia en tennis, de open Franse kampioenschappen. We straks de partij van de tweede Nederlandse Kiki Bertens tegen Sorana Kistea. En zij komt uit Roemenië. En we doen ook verslag van Golf, de Ladies Open op de International bij Schiphol. 25 jaar geleden een hit voor Art of Noise en Tom Jones en Kiss. Donderdag werd het in Enschede 2-0 voor de FC Utrecht. Iedereen dacht aan een makkie vanmiddag voor de Utrechters. Maar kijk daar, rug naar Niemeijer. Het is een echte wedstrijd, zeker in de tweede helft... waarin het 2-1 staat dus nu voor FC Twente. Linkerkant van het veld, Gutierrez voor Z Twente tot bij niemand. Er zijn zeker mogelijkheden geweest voor de ploeg van Alfred Schreuder. Maar eerst maar eens kijken wat Tadic kan aan de rechterkant. Aanname die in het strafzopgebied is niet goed afvallende bal. Wel voor Breukers. Maar dan zitten we al bijna bij de middenlijn in de as van het veld. Willem Jansen vervolgens Bieland aan de linkerkant. Gutierrez. Hij ging ook de fout in bij de aansluitingsgoal van FC Utrecht. Slechte trap van Bosker ging eraan vooraf. Breukers nu met slechte controle. Jens Torenstra gaat de middenlijn over voor de thuisploeg aan de linkerkant. Maar dan is het tempo wel uit de aanval van de Gun toch gevonden. Wat meer richting de as van het veld. Oor dan weer op links halverwege de Twente-helft. Niemand eigenlijk die aanvalt. Breukers doet dat niet. Wischerof ook niet. Voorzet komt. Maar van de Gun en Moelenga kijken eigenlijk allebei een beetje verwijtend naar Oor. Omdat de bal wat achter ze valt. En niet op het voorhoofd van een van deze twee heren. Twente aan de andere kant van het veld met de ingooi. En inmiddels met Willem Jansen die de middenlijn opzoekt. Chadli, maker van het tweede doelpunt in de 36 e minuut. Twee minuten daarvoor was het Dusan Tadis die de openingsgover Twente had gemaakt. En later dus Duplan na pas 30 seconden voetballen in de tweede helft. Tadic halverwege de Utrecht helft. rechterkant, Bulthuis. Dat is een tegenstander. Heeft uh, volgens mij geel gekregen ook. Maar die staat niet op het bord die kaart. Breukers doorgelopen. Slijding dan van Bulthuis. En een achterbal ondanks protesten van FC Twente. Dat ook heel even eerlijk gezegd aan een uh, hoekschot. Waarvan Twente er al zeven kreeg. Utrecht uh, acht. En Utrecht, uh, ja dat staat toch wel met de rug tegen de muur bij Vlagen in deze tweede helft. Want er zijn zoals gezegd mogelijkheden geweest. Castanjos van heel dichtbij over het doel zien koppen van Robin Ruiter, de Utrechtse keeper. Leroy ver gezien met een paar schoten. Een paar minuten geleden nog eigenlijk een afgeslagen bal. Die hij hard mocht inschieten. Maar dat verzuimde hij veel te zacht. En dus opgepakt door Ruiter van de Gun nog een keer gezien. Met een kopbal over aan de andere kant van het veld. We zitten in de 83ste minuut. Utrecht moet nog een minuutje of zeven. Plus wat extra tijd gaan volhouden. Nog altijd geen wissels, De zon schijnt. Zo gaat het aan toe in Utrecht. Waar Twente met 2-1 leidt. Maar dat is niet genoeg. De Grand Prix van Monaco weer van de Gouden mocht zo gunstig zijn. Starten, hoe gaat het met hem, Louis? Ja, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Zullen we met goede nieuws beginnen? Hij heeft net de snelste ronde gereden. Echt de snelste ronde. Maar goed, ik zei, er is ook slecht nieuws. In, in de eerste ronde in de buurt van Leuws, het hotel, dat is die herpin die haarspelt vlak voor de tunnel. Daar was hij iets te enthousiast. In de eerste ronde probeerde hij dicht bij Pastor, Pastor Maldonado en de Williams te komen. En dat deed hij net iets te agressief, net iets te onvoorzichtig. Hij schende zijn aangezicht, neus kapot, naar de pits, Maldonado ook. En die twee rijden nu achteraan. En ze zijn de snelste van het veld. Maar ja, daar kopen ze nog zo weinig voor. Want als je eenmaal in Monaco 21 en 22 bent in de rangschikking... dan is het oh zo moeilijk om weer naar voren te komen. Vooraan is weinig gebeurd eigenlijk in de eerste ronde. Iedereen is redelijk schadevrij door de eerste ronde heen gekomen. De Mercedesen, die delen op dit moment de, de lakens uit. Dat is niet verrassend. Ze begonnen ook van plek 1 en 2. Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Dat zijn we een beetje gewend de afgelopen Grand Prix. Alleen wat we ook gewend zijn is dat ze die kwalificatiesnelheid, die trainingssnelheid in de race dan niet kunnen vertalen naar een goed resultaat. Oftewel, de afgelopen Grand Prix zakte die Mercedes steeds weg. Dit is een ander verhaal, want in Monaco, in Monaco is het zo moeilijk in te halen. Dus als je vooraan rijdt, dan wil dat nog wel eens anderhalf uur zo blijven. We gaan het hebben over hockey. Vanmiddag wordt de strijd bij de mannen misschien wel beslist. Oranje-zwart tegen Rotterdam. Rotterdam won gisteren de eerste wedstrijd, straks is de tweede in Eindhoven. En mocht Rotterdam die winnen, dan zijn ze landskampioen. Vanmiddag eh, begon het allemaal met Den Bosch tegen Amsterdam bij de vrouwen. En iedereen dacht Den Bosch zal wel landskampioen worden. Gisteren werd de eerste wedstrijd naar strafballen gewonnen van Amsterdam. Eh, maar vanmiddag, Amsterdam dwong een derde wedstrijd af. Tim Sleens, eh, ja, ja, iedereen was denk ik toch wel een beetje verbaasd. <laughs> ja, nou, alle voorbereidingen voor het feest waren hier al in volle gang vanochtend, toen ik hier aankwam. Want iedereen was, zoals je zei, al van overtuigd dat Den Bosch landskampioen zou kunnen worden. Er uh, moesten we wel even die wedstrijd winnen nog vandaag. Nou ja, gisteren zei het al. Het waren trouwens geen strafballen, het kwam maar shootouts outs ja. Uh, dus Amsterdam uh, ja, die verloor die wedstrijd gisteren op eigen veld heel teleurstellend. Want ze waren eigenlijk een beetje de betere ploeg. Maar ze verloren die wedstrijd na shoot uh, met 3-1 van uh, Den Bos. Dus ja, als Den Bos vandaag hier zou winnen, zou de vijftiende titel... je hoort het goed, vijftiende titel in 16 jaar tijd, die zou binnen zijn. Maar goed, Amsterdam dacht er anders over. Hoewel, ik moet zeggen, de wedstrijd op zich... Uh, na vier minuten kwam Den Bosch al aan de leiding. Maartje Pauwmer benut een strafcorner. Nadat ze gisteren zes strafcorner's maar liefst onbenut had gelaten. Mede door goedkeeper van de pas zeven. 17-jarige Anne Veenendaal in het doel van uh, Amsterdam. Een enorm talent, deze Veenendaal. Um, ja, die uh, pakte al die corners van Maartje Pouwen gisteren perfect. En vandaag de eerste de beste, die ging er gelijk in. Want Pouwen dacht, ja kom op zeg, zes keer, dat laat ik me niet nog een keer doen. Dus de eerste de beste strafcorner ging er gelijk in. Toen was het 1-0 voor Den Bos na vier minuten spelen al. Maar goed, Amsterdam had zich daar goed op voorbereid. Wist dat me toch wel een keer zou scoren. En uiteindelijk werd het 10 minuten voorrust, werd het 1-1. Ook uit de strafcorner van Amsterdam. Eva de Goede pushte op het doel en in de rebound was Kelly Jonker daar als de kippen bij. Om die bal achter kiepster Lizzie Couton te plaatsen. Dat betekende 1-1 met de rust. Ja, in de tweede helft moet ik zeggen was Amsterdam veruit de betere ploeg. Kreeg drie strafcorners op rij. Waarvan de derde een uitstekende variant werd gespeeld. Eva de Goede speelde de bal niet recht op goal. Maar een beetje aan de zijkant op de ingeleidende Kelly Jonker. Die scoorde haar tweede doelpunt. En dat was het winnende doelpunt ook. Want in de laatste vijf minuten ja, de bos drong nog wel aan. Maar uh, ja, ze, konden, ze konden er niet doorheen komen. Sophie Polkamp stond daar goed spelen in de verdediging met de keeper zoals ik al zei, Anne Veenendaal, in de hoofdrol. En dat betekent dat we in de serie... Uh, op 1-1 staan. En volgende week zaterdag, uh, hier in Den Bosch, wordt de derde wedstrijd gespeeld. Ja, en dan kan Amsterdam uh, proberen iets aan die, uh, die titelaspiraties van Den Bos te doen. Want ik zei al, die, zijn, uh, die kunnen voor de vijftiende keer landskampioen worden. Maar goed, Amsterdam kan dat dan, zeg maar, na 2009. Want toen hadden zij de serie van Den Bos even onderbroken. Die kunnen dat doen als ze we volgende week de wedstrijd gaan winnen hier. En ik moet zeggen, na vandaag hebben ze veel vertrouwen in. Dankjewel, Tim. Later in deze uitzending nog reacties na afloop van die wedstrijd tussen Den Bos en Amsterdam. Nu snel terug naar Rachta Niemeijer, de slotvaart. ...bij Utrecht tegen FC Twente. Die spannend is en die uh, slotfase die, uh, gaat, uh, ja, die is eigenlijk al aangebroken... ...maar de wedstrijd ligt even stil... ...omdat Mortenson geblesseerd van het veld af gaat bij Utrecht. Ajoep staat klaar om zijn positie over te nemen. 2-1, nog altijd voor Twente als we nu de 87e minuut uh, zijn ingegaan. En, uh, eens kijken hoe lang dit allemaal gaat uh, duren... ...want Mortenson heeft uh, geen haast. Ik heb het gevoel dat daar geen overtreding al vooraf gegaan is. We zaten er opeens een stuk of drie van Utrecht op de grond. De scheidsrechter Denny Makkeli Gingen eens even kijken. Ook Twente overigens gewisseld waar Hulscher in de ploeg is gekomen. Een pure bek eruit gegaan. Dat is Tim Breukers. De enige wissels tot nu toe in deze wedstrijd. De trap van Ruiter. We voetballen dus weer zoeken naar Moulenga. Die nog een keer een kans kreeg. Maar uh, naast Moulenga nu misschien. Rechts in de aanval bij Utrecht krijgt de bal uh, niet mee. Terwijl er nog wacht Een volksmenner is begonnen. Die ze ook wel stadionspieker uh, noemen. Willem Jansen, balbezit, inleveren bij Ayoub, meter of vijf over de middenlijn. Utrecht pakt over met Tommy Oor. Daar is Torrenstra, Oor gaat langs bij Bjelland. En uh, geen sprake van een overtreding, zegt Makeli gewoon een ingooi. Jansen is boos, probeert F.C. Uh, twente aan alle kanten nog op te jutten. Omdat hij ook wel in de gaten hij heeft misschien wel als een van uh, ja, de meeste aangewezen als uh, zeer ervaren speler in de play-offs. Dat Twente nog maar één doelpunt nodig heeft. En dat is genoeg om toch Europa in te gaan. Na een matig slecht seizoen. Wat werd afgesloten als nummer 6. Utrecht was de nummer 5. Ingooien is genomen. Ajoep naar Torenstra Voor het doel. Vijf, zes meter buiten het penaltygebied. Maakt zich vrij. Kan ook schieten. Doet dat ook. Maar de bal gaat wel 12, 13, 14 meter links van het doel. Uh... Van FC Twente, verdedigd door Sander Bosker. Over de achterlijn, kans is uh, verkeken. Anderhalve minuut nog, plus extra tijd. Het is ook nog wel een opstootje geweest, wisseltjes dus. dus uh, het gaat nog wel een paar minuten door. Gaan we even naar Mark Brasser. Eerste dag van de open Franse tenniskampioenschappen. Met later vanmiddag Kiki Bertens in actie, de tweede Nederlandse. Uh, Mark, eerder vandaag kwam die andere in actie. Aanlangs haar rust tegen Sara Irani uh, de nummer vijf van de, van de plaatsingslijst. Nou wisten we een lastige opgave, maar de nederlaag was wel heel duidelijk, hè? Ja, de nederlag was, was heel erg duidelijk. En daar had eigenlijk, en ik denk Aranske Rus zelf, ook wel rekening mee gehouden. Rus zit op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. Heeft nog geen wedstrijd op WTA-niveau gewonnen dit jaar. Ja, en als je dan een loting krijgt, Sarah Irani, de verliezend finaliste van vorig jaar. Als je die dan in de eerste ronde tegenover je krijgt. En je weet dat het zelfvertrouwen er gewoon niet, niet is. Dat je, dat je ja, twijfelt in je eigen service games. Ja, dan weet je dat het een ontzettend een moeilijk verhaal gaat worden. Ik denk dat voorhand uh, Rus en ook haar coach Hugo Ecker de nederlaag op voorhand al geaccepteerd hebben dat uh, het verlies van, uh, van de enorme bergpunten die ze hier vorig jaar haalde toen ze de vierde ronde haalde dat dat ook ingecalculeerd is want ja die nederlaag is natuurlijk heel zuur en zal er weer een tikje geven en zal weer niet goed zijn voor de zelfvertrouwen maar ja ze verliest hier 280 punten omdat ze dus vorig jaar de vierde ronde haalde dat betekent dat ze wegvalt uit de top 100 nou dan gaan we zo meteen naar Wimbledon toe ik denk niet dat ze tijd voor Wimbledon weet te keren en Wimbledon heeft ze een derde ronde te verdedigen. Als ze ook daar in de eerste of in de tweede ronde verliest, ja dan verliezen ze opnieuw punten. Ja en dan zakt ze zomaar naar een plaats 180. Misschien wel rond de 200 van de wereld. En ja, zal ze uh, challenges moeten gaan spelen. Lage toernooien of kleinere toernooien moeten gaan spelen. Om weer, uh, om weer in vorm te komen. Ze zei zelf net op de persconferentie: nou goed, die ranking, daar ben ik niet, niet zo heel erg mee bezig. Het is meer, ik moet, ik moet mijn spel terugvinden. Ik moet weer vertrouwen krijgen. Die bepaalde zekerheden die in dat spel zitten. waarmee ik hier vorig jaar de vierde ronde haalde. Ja, die zekerheden zijn er niet. En dat moet ik ook elke dag hard te werken. Moet ik dat, uh, moet ik dat terug gaan vinden. En, ja, een, een, een jammer begin, een slecht begin voor Nederland natuurlijk op zo'n eerste dag. Maar ja, het was nogmaals, het, het was uh, ingecalculeerd. En hoe laat verwacht jij dat Kiki Bertens in actie komt tegen die Roemeense? Nou, dat gaat nog wel even duren. Want er is, net een, uh, er is pas één partij gespeeld op uh, die baan. Dat is uh, baan drie hier op uh, Roland Garros. Uh, nu staat er een mannenpartij op. Die, die zijn nog uh, aan het begin van de partij. Slechts uh, zitten in de vijfde game. Dus dat gaat zeker nog wel uh, anderhalf, misschien nog wel zal uh, twee uur duren voordat uh, Kiki Bertens inderdaad uh, de baan op uh, mag tegen uh, Sorana Kirstea, haar tegenstander. Daar hopen natuurlijk dat, uh, dat Kiki Bertens uh, uh, wel een goede wedstrijd kan spelen, uh, dat die kan winnen. Het zou natuurlijk zonde zijn. We hebben maar twee vrouwen uh, dit jaar in het hoofdtoernooi. Het zou natuurlijk zonde zijn als op dag één op deze eerste zondag ja, beide vrouwen eruit zouden gaan. We komen straks bij je terug, Mark, met de partijen die op dit moment bezig zijn. Maar eerst snel terug naar Rachdaniemijn, want het is zinderend spannend daar in Utrecht. 2,5 minuut toch. Moet Utrecht zien stand te houden tegen Twente. Het staat 2-1 voor Twente, maar het was eerder deze week 2-0. Er is druk van Twente met Willem Jans aan de rechterkant. Overname van Utrecht is van Bulthuis. Gaat er langs bij uh, zijn tegenstander Hulsje de hoogte van de middenlijn. Die raakt vooral benen en geen bal. En dus is dat een gele kaart. Aangereikt, uitgereikt door scheidsrechter Denny Makkeli vanmiddag. Hij uh, moest toch wel een aantal keren, volgens mij vijf keer in totaal nu uh, trekken. In een wedstrijd die uh, af en toe uh, ja, best wel even pittig was. Het bleef overigens wel uh, binnen de perken op een fietje tussen Castanjos en uh, Robin Ruiten. na. Ruiten moest een keeperstrap nemen. Trapte de bal die hij in zijn uh, handen had. Eerst maar eens weg om wat seconden te winnen. Daar was Castanjos boos over. Kan ik me alles bij voorstellen. En uh, vervolgens pakte doelman Castanjos in het gezicht. ...werd opgelost met een gele kaart. bal is weer in het spel. Van de Gun op links is er langs bij Willem Jansen. Vrije trap voor FC Utrecht. Dat is goed nieuws voor de thuisploeg. Anderhalve minuut nog. en uh, Het publiek is gaan staan. Iedereen gaat staan. Ook de wisselspelers van Utrecht. Buitens uh, niet alleen schorsing. Azale, daarvoor geldt hetzelfde. Ook Kali zie ik staan bij de katacomben. Omdat ze zometeen naar binnen willen het veld in. En uh, willen vieren, feestvieren met hun ploeggenoten. Toen liep mag dat overigens zometeen ook op het veld. Exact, want zo schijnen de regels te zijn, 15 minuten na afloop van de wedstrijd. Dan zal het veld gaan volstromen, als tenminste Twente niet nog een goal maakt. Voorlopig Torrenstra opgeroepen voor het Nederlands zelftal. Niet een hele grote wedstrijd, te weinig gedwingend gevoetbald. Korte bal nog altijd links op het veld in de buurt van de hoekvlag. Torrenstra wil daar wat seconden gaan binnen. Er zijn mensen van Twente in de buurt, Wisselhof en Gutierrez. Meten die het op te lossen? Ja, want er komt een keeperstrap aan voor Sander Bosk. Als we inmiddels een seconde of 15 in de laatste minuut zitten van de extra tijd. Vier minuten zoals gezegd hebben we opgeteld door Danny Makkerli. Utrecht dacht het wel even te gaan klaren vanmiddag, maar hij heeft het zwaar gehad. Twente kreeg zeker de mogelijkheden. Ik denk zelfs wat meer dan FC Utrecht. Maar Jansen nog één keer voor Twente. Naar voren toe. Bulthuis staat daar achterin. Hetzelfde geldt voor Herings, de vervanger van Wuitens. En Twente nog een keer met Thali, terwijl de bal altijd voor de linker hebben. In de as van het veld ziet Chadli, bal boven op het hoofd. We zitten wel in het strafzondgebied van FC Utrecht. Chadli kan nog een keer aanpakken, maar Van de Madel verdedigt op de achterlijn. En maakt er een ingooi van voor FC Twente, dat dan weer wel. De extra tijd is over 5, 6 tellen voorbij. Het publiek begint massaal te fluiten omdat het afgelopen moet zijn en Utrecht wil weer een keer Europa in, want dat was lang geleden ingooi genomen, daar is die nog een keer, kijkt dus naar de scheidsrechter. zegt nee, die heeft niet geblazen, dus gaat het verder. En daar is dan wel het eindsignaal, Ondanks, ondanks de nederlaag op de laatste speeldag gaat Utrecht weer Europa in, de laatste wedstrijd was op 15 december 2010 op Anfield bij Liverpool. Mooie wedstrijden toen en FC Twente dat stort massaal op het uh, veld, omdat het na een lang en zwaar seizoen met het ontslag van Steve McLaren, onder meer het vertrek in ieder geval van de Engelsman, al zesde eindigt en dan één doelpunt in de play offs tekort komt om FC Utrecht uit Europa te houden. Zo zijn de feiten en Utrecht verdient het eigenlijk ook wel. Goed positiespel, goede coach Jan Wouters. En hoger geëindigd op de ranglijst dan FC Twente in het reguliere seizoen. FC FC Utrecht gaat Europa in. Dat zullen we vanmiddag massaal horen zingen in de Galgenwaard. Nog twee voetbalwedstrijden zijn er vanmiddag. Straks om half drie, Rode EEC tegen Sparta. Eerste duel in Rotterdam eindigt in 0-0. De winnaar over twee duels speelt volgend seizoen in de Eredivisie. En dat geldt ook voor Volendam tegen Ahead Eagles. De eerste wedstrijd eindigt in 3-0 voor Ahead. Straks de tweede wedstrijd die om half vijf gaat beginnen in Volendam. We gaan even terug naar gisteravond. Gribarie, ligt door, rappen. Rappen in de Arjen! Rappen! Maakt dat ding hier 2-1 in de 89e minuut. Ja, het werd dus de avond van Arjen Robben dankzij zijn doelpunt in de 89e minuut voorover de Bayern, de Champions League. Borussia Dortmund werd op Wembley met 2-1 verslagen. Frank had de bal en ik, ja, ik denk als hij hem nu alleen maar laat liggen, laat vallen, dan. Ja, dan ben ik erbij en ik was eerder dan de verdedigers en ik kwam er precies tussendoor. En mijn eerste reactie was, ik wilde eigenlijk de links omheen. Maar hij maakte die pas en daardoor schoof ik hem snel binnen. Ik raakte hem niet eens helemaal voor maar dat hoefde niet. Omdat hij op zijn verkeerde been stond, dus, uh, maar goed. En Frank is Frank Ribéry. En met die winnende rekende Bayern ook af met het finale-syndroom... na twee verloren finales in drie jaar. Het zorgde bij Arjen Robben voor veel emoties na het winnende doelpunt. Ja, daar gaat alles door je heen, dan komt denk ik alles langs. Ja, het, het moest een keer gebeuren en... en, en je wil van, um, ja, van die, om, om maar heel lelijk te zeggen, van die losers-stempel af. Elke keer met de tweede prijs. En het moest een keer gebeuren en in zo'n wedstrijd. En als je het dan uh, in de laatste minuut doet, ja, wat, ja dan uh, is het uh, ongelooflijk. Ja, de finale werd natuurlijk ook gevolgd door de fans die achterbleven in München. Correspondent Tim de Wit keek mee en was getuige van de enorme ontlading na het laatste fluitsignaal. Scheiße, is zo geil! Gratuleren! Ik kan niet meer! Ik kan niet meer, jongen! Mensen worden echt helemaal gek! Ik heb dit nog nooit gezien. Mensen in alle staten. Bayern, München. Eindelijk! Naar wie aan? jaar? Eindelijk, eindelijk is heel deze fan. We hebben de Champions League binnengehaald. Hoe lang heeft het nog niet geduurd? Twaalf jaar. We hebben twee finales verloren, maar nu hebben we hem weer in de tas. Nog eens even twee vrouwelijke fans vragen natuurlijk. Uh, hoe hebben jullie dit beleefd? Ja, tot we hebben hier al gezet of ze nog gewinnen, of... Ja, we hebben gebibberd tot het einde. Zelfs in die blessuretijd, na die 2-1, was het toch nog spannend of we het wel zouden halen. We hebben zo'n We hebben Ik heb zelfs gehuild, zegt ze. Zo ongelooflijk fantastisch vind ik het dat we gewonnen hebben. Aan Arjen Robbe, hoe heeft u naar nou hem gekeken? Ik ben geen vriend van mijn Robben, maar het probleem is... er is iemand daar, als daar zijn moet. Ik ben nooit echt een Robben-fan geweest, zegt deze jongen. Maar ja, hij doet het toch op belangrijke momenten. Gek genoeg staat hij er wel. Ik heb me de hele wedstrijd geërgerd aan hem. Hij miste kans op kans. Maar ja, dat uitgekend hij de winnende maakte. Fantastisch. Ik gun het hem, ik gun het Bayern. Geweldig. En zo moet het zijn, en zo wil het immer zijn. FC Bayern! Is dit het beste seizoen aller tijden van Bayern? Ik ben vandaag de 70 e jaren Bayern-fan. Deze mannschaft is de beste mannschaft die FC Bayern jezelf hadden. Hij zegt, deze man, ik ben al sinds de jaren 70 fan. Ook toen heersten we in Europa, maar ik heb nog nooit zo'n goed elftal gezien. En midden in de nacht komt iedereen naar de Leopoldstraat in München. Dit is traditioneel de plek waar de fans heen gaan als er een grote prijs is gewonnen. Iedereen hangt uit zijn auto met vlaggen. Er zitten mensen midden op de weg. Er wordt gesprongen, gedanst. Naast me steekt iemand zomaar even een bergaanse fakkel aan. Eén groot gekkenhuisje zit hier. En dit gaat nog heel erg lang door deze nacht. En later vandaag worden de spelers op de luchthaven nog wel enigszins gehuldigd. De echt grote huldiging staat pas gepland na de bekerfinale... die Bayern zaterdag speelt tegen Stuttgart. We gaan het hebben over golf. De Ladies Open op de International in de buurt van Schiphol. Ja, de Zweedse Lennart gaat er aan de leiding... maar wij richten ons toch vooral op Christel Bouillon, de Nederlandse, die derde staat. Hoe gaat het op deze slotdag met haar Stefan Vrij? Ja, ze zijn begonnen vanochtend om uh, iets over half twaalf, nu halverwege. Het is een uh, ronde van Bouillon die op en neer gaat, geen topronde. Ze begon de dag met uh, vier slagen achterstand uh, op uh, de Leidster. En uh, nu heeft ze op een andere Leidster, want uh, het wisselt nogal, het uh, leaderboard, heeft ze nu ook vier slagen achterstand. Dus het, ja, je kan niet echt zeggen dat het heel goed gaat, het gaat ook niet heel slecht. Min drie is de score en uh, de leiders staan uh, op min zeven, Hull en Clyburn. Dus het is, ja, ze een beetje het jo-jo-gevoel wat er is uh, uh, bij uh, Bouillon. Het is geen topronde, het gaat niet geweldig. Het zijn lastige uh, omstandigheden, maar ze doet nog altijd wel mee voor de winst, uh, Dankjewel. Later meer op deze middag van die International van Stefan Verhey. Kijken we nog even naar uh, wat er allemaal nog meer gebeurde in het uh, hapsportgebied. Beachvolleybal bijvoorbeeld, want Marlijn uh, Meppelink en Sophie van Gestel... hebben het Grand Slam toernooi van Corrientes gewonnen. Talentvolle duo versloeg in de finale in twee sets... Een Braziliaans duo, tweetal talen door de overwinning. hun eerste plaats op de wereldranglijst. En het Braziliaanse voetbaltalent Neymar da Silva Santos junior. Kortweg, Neymar heeft zijn keuze gemaakt. Hij tekent morgen een contract bij Barcelona. Neymar zou ook een aanbod hebben gekregen van Barcelona's aasrivaal Real Madrid. En de transfersom zou 28 miljoen euro bedragen. Radio 1, het nos Journaal. Het is bijna half drie hier, René van Brakel. De overheid wil over vier jaar zoveel mogelijk zaken elektronisch afhandelen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van gegevens over uitkeringen en toeslagen. De overstap van papier naar digitaal kan volgens minister Plasterk... 300 tot 350 miljoen euro per jaar besparen. En mensen die geen ervaring hebben met computers... zouden hulp moeten krijgen van bijvoorbeeld een buurtcentrum of een bibliotheek. De laatste koning van Joegoslavië is met groot ceremonieel bijgezet in zijn familiegraf in Servië. De koning, die ruim 40 jaar geleden overleed, kreeg een officiële staatsbegrafenis in aanwezigheid van de huidige president van Servië. Peter II werd koning van Joegoslavië in 1941. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij verdreven en hij stierf in 1970 in ballingschap. En de politie heeft gisteren op dansfeesten in Harlingen en Wiege tientallen mensen opgepakt vanwege het bezit of gebruik van drugs. Ze zijn inmiddels vrij en hebben boetes betaald van 450 tot 650 euro. Op het dansfestival in het Gelderse Wieger waren 20.000 mensen, 38 van hen werden aangehouden voor drugsbezit, en in het Friese Harlingen werden 20 mensen opgepakt. Dat zou weer de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 NOS langs de lijn. En We gaan ons weer richten op een andere voetbalwedstrijd. Ook zeer belangrijk: Rode JC tegen Sparta. Twee clubs die er toch een beetje op rekenen volgend seizoen op het hoogste niveau te spelen. Die wedstrijd staat op het punt van beginnen in Kerkrade. Richard van der Maa. Ja, grote spanning natuurlijk. Vooral bij de fans van Rode JC. Hier in het Parkstad-Limburg Stadion. Zij moeten vooral als club uit de Eredivisie. Het stadion hier in Zuid-Limburg zo goed als volgestroomd. Het veld ligt er uitstekend bij. Dat is eigenlijk bijna nooit een probleem hier. Maar er ontstaat natuurlijk wel een probleem als Rode JC zomaar. En dat kan vanmiddag gebeuren uit die eredivisie kukelt, Dan gaat de begroting van 11 miljoen euro gehalveerd worden naar ongeveer 5,5. Zo heb ik me laten vertellen voor deze wedstrijd. En dat zou natuurlijk niet mis zijn voor Rode JC. We zijn... ...begonnen 20 seconden geleden. Rode JC heeft het balbezit tegen Sparta... ...dat natuurlijk ook zo graag naar die eredivisie wil. En de uitgangspositie is niet eens zo heel verkeerd... ...met de 0-0 van afgelopen week op het kasteel. Eerste mogelijkheid voor Rode JC aan de rechterkant. Goede combinatie met Hupperts. Maar daar wordt goed verdedigd ook direct door Sparta... ...aan de linkerkant via Kroets Vicento. Twee wijzigingen heeft Henk ten Kate, de trainer... ...de interim trainer bij Sparta doorgevoerd... ...ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen week week in Rotterdam, Bel Hassani, dat is toch wel verrassend, is op de bank beland. En hetzelfde geldt voor Spits Calabro, terwijl we kijken naar de volgende mogelijkheid voor Rode JC. Het schot van Malky dat gekraakt wordt onderweg. Een been van Sparta verdediger Luiring zat daartussen. En dus krijgen we een eerste hoekschot meteen al na anderhalve minuut voetballen in deze wedstrijd. Natuurlijk ook twee vervangers. Omdat Calabro en Belhazani zijn geslachtofferd. Twee jonkies. Mahi speelt en ook Bilate. En dat zijn vooral voetballers met heel veel snelheid. Laten we gaan kijken naar de corner. Na anderhalve minuut getrapt door Rode JC. Weggekopt achterin. Maar er is ook een dealfout gemaakt. En dus is het een bal voor de keeper van Sparta. Dat is Pellats. Bij Rode JC overigens geen wijzigingen. Ten opzichte van de vorige wedstrijd. Die dus in 0-0 eindigde. Een wedstrijd waarin Rode JC. Duidelijk de betere ploeg was... Vorige week zat ik hier ook in het Parkstad Limburg Stadion Toen had Rode JC in de thuiswedstrijd geen enkel probleem met de graafschap. Het werd maar liefst 6-1. Rode JC speelde toen met name in het eerste half uur met heel veel power. Met heel veel dreiging en druk richting de goal. En de graafschap werd toen helemaal weggespeeld. Ik ben benieuwd hoe dat nu zal gaan met Sparta. Dat het toch wel moeilijk heeft in de eerste 2,5 minuut van deze wedstrijd. Daar komt Rode JC weer. Er wordt verdedigd door Sparta. Een overtreding dan ook van Luierink. En dat wordt direct de eerste. De eerste gele kaart in deze wedstrijd van scheidsrechter Liesveld. 2,5 minuut dus op de klok. Het staat in Limburg. 0 tegen 0. De Grand Prix is waarschijnlijk het mooiste decor. Die van Monaco. Louis Dekker. Ja, en ook de moeilijkste denk ik hoor. Want één foutje is hier meteen fataal. Dat is, uh, dat is eigenlijk al jaren zo. Er zijn ook mensen die zeggen... het is heel onverantwoord om het te racen. Maar vooralsnog is er betrekkelijk weinig gebeurd. En we hebben we 21 coureurs nog in de strijd. En Mercedes, Mercedes, Nico Rosberg en Lewis Hamilton... Mercedes rijdt vooraan, zij controleren deze race. De, inwon de inwoner van Monte Carlo, Nico Rosberg, die leidt Lewis Hamilton op het vinkertouw. En daarachter zien we de Red Bulls, Sebastian Vettel en Mark Webber. Die rijden 3 en 4. en misschien zouden ze wel sneller kunnen. Maar goed, dat, dat is moeilijk in Monaco. Je kunt er namelijk wel bovenop gaan zitten, maar er voorbij, dat is een moeilijk verhaal. Dus ik denk dat zij hun banden aan het managen zijn, zoals dat heet moeten nog even door met die banden. Het is de bedoeling dat ze hier maar één keer gaan stoppen. We zitten net voorbij het eerste kwart van de Grand Prix. Ik denk dat we nog een rondje of 15 doorgaan. Dan zal iedereen banden moeten wisselen. En dat moment is eigenlijk het moment waarop je seconden wil pakken. Want dat is de makkelijkste manier om in ieder geval jezelf naar voren te reizen, Niet door in te halen, maar net door op het moment dat een ander zijn banden wisselt... even een soort kwalificatieronde te rijden en daar een, een positie, en misschien wel twee, te pakken. Dus ik denk dat Red Bull, Vettel en Webber echt een beetje de kat uit de boom aan het kijken zijn nu. Je zou kunnen zeggen dat dat geldt voor Alonso en Raikkonen. De, de andere twee die hoog in het klassement staan. maar. Um... Alonso en, en, en Raikkonen lijken het tempo niet bij te kunnen houden. De Lotus-coureur, de Ferrari-coureur, ze spelen een bijrol. Ze komen niet verder dan de vijfde, zesde plek. En het is Mercedes dat deze race echt in handen heeft. En dat is toch wel verrassend. Het was de eerste keer dat ze het ook in de race volhouden. Dat kon ook nog wel eens een staartje krijgen, want er is veel gedoe... veel opschudding, veel controverse over een geheime test... die Mercedes zou hebben gedaan in Barcelona de afgelopen weken met Pirelli-banden. Daar hadden ze ontzettend veel problemen mee. Ze hebben in het geheim getest en je snapt... Red Bull en de andere concurrenten zijn daar niet blij mee. Het toernooi van Roland Garros is nog maar net begonnen... maar voor Arantxa-Rus zit het enkelspel er alweer op. Sara Erani, de verliezend finaliste van vorig jaar... had maar 50 minuten nodig om de Nederlandse met 6-1 en 6-2 opzij te zetten. Collega Matthijs Westraat zocht Rus op na de partij. Arantxa, dat zijn uh, hele harde cijfers, hè? Ja, zeker. Het was... Uh... Ik had het anders gehoopt. De eerste twee punten, ja, dat beloofde evenveel goed. Het zegt weinig natuurlijk. Maar daarna, heb je het gevoel gehad dat je überhaupt in de wedstrijd hebt kunnen zitten? Uh, nou ja, zij is gewoon een uh, speelster die niks weggeeft en alles terugslaat. Dus zelf moet je eigenlijk uh, weinig fouten maken en uh, ja, ervoor gaan. Maar uh, ja, wat ik zei, ik maakte veel fouten en uh, dat mag niet echt zo iemand. Vooral die service, hè? Wat was daarmee aan de hand? Um, ik serveerde in het begin niet goed. Daarna ging het ietsjes beter, maar uh, ja, niet goed genoeg. Nou is het geen schande om te verliezen van, uh, van Irani. Maar hoe, hoe teleurgesteld ben je nu? Sta je nu hier? Nou ja, als je naar een grenslam gaat, dan hoop je gewoon om een goede wedstrijd te spelen. En een paar rondjes te winnen. En uh, ja, dan bouw je gewoon als je eerste ronde eruit ligt. Is, uh, is deze wedstrijd ook een beetje illustratief voor jouw seizoen tot nu toe? Ja, mijn seizoen is natuurlijk niet goed. En... Uh, nou ja, dan hoop je toch op, uh, op Greffel dan betere resultaten te hebben. Maar uh, ja, ik blijf gewoon elke dag hard trainen en uh, mezelf te verbeteren. En uh, dan hoop ik dat de resultaten vanzelf komen. Maar Rus en de andere Nederlandse die vandaag in actie komt in Parijs... is dus Kiki Bertens. En zij speelt zometeen tegen de Roemeense Christea. En we gaan nog even schakelen met Roland Garros. Mark Brassen, naar welke partij kijk je op dit moment? Ik kijk op dit moment naar een partij tussen Leighton Hewitt en Gilles Simon. Dat is een partij die wordt gespeeld in het tweede stadion hier op Roland Garros. Koer Suzanne Lenglen. Interessante partij omdat Leighton Hewitt ja, de wedstrijd toch redelijk makkelijk leek te gaan winnen. Won de eerste twee sets. 6-3 en 6-1. Maar toen kwam Gilles Simon in de derde set kwam hij terug. De Fransman natuurlijk gesteund door het, het, het Franse publiek. Veel mensen al in, in Lenglen. Ja, die won die derde set met 6-4. En ja, hij staat nu 4-1 voor in de vierde set. Dus het lijkt dat deze partij naar een, naar een vijfde set uh, toe gaat. En daar zag het dus, uh, zoals gezegd, in eerste instantie niet naar uit. Ik heb net ook zitten kijken op het centercourt naar uh, Serena Williams. De torenhoge favoriete bij de vrouwen. Draait een fantastisch seizoen tot nu toe als eerste geplaatst. En ja, uh, vorig jaar verloor ze in de eerste ronde. Maar dat, uh, dat deed ze dit jaar niet. Ze speelde tegen een speelster uit de Georgië en 6-0 en 6-1 in het voordeel van uh, Serena Williams. Een veel betere start dus dan uh, vorig jaar. Er wordt maar op een uh, paar banen gespeeld op deze zondag, deze openingsdag. Acht banen om uh, precies te zijn. Een paar blikvangers. Net al gezegd, die partij Hewitt-Simon. Dat is voor de Fransen toch wel de partij van de dag. We gaan David Ferrer nog zien. En inmiddels nu op het centercourt zien we Roger Federer. Hij ook een van de, van de grote publiekstrekkers op deze openingsdag van Roland Garros. Hij speelt er een qualifier. Jong uit Spanje, Pablo Carreno Busta. En dat moet eigenlijk geen probleem zijn voor uh, Roger Federer. Die Busta, een jong uit het uh, kwalificatietoernooi. Ja, voor ons Nederlanders is het dus wachten op uh, Kiki Berten. Bij baan 3, nou daar is het. Ze uh, zijn zeven games. Zitten ze in de achtste game. Partij tussen Seppi en uh, Leonardo Meijer. Dat gaat dus nog wel eventjes duren. Moeten we nog wel anderhalf, twee uur op wachten. Voordat de Kiki Bertens eindelijk uh, de baan op kan. Op Lenglen dreigt het dus een vijfde set te worden. Gilles Simon die serveert. Hij staat 4-1 voor, 40-0. Dus dat lijkt 5-1 te worden. En dan krijgen we een vijfde set bij deze interessante partij. LOS langs de lijn tot 6 uur met sport en muziek. I might put it down En omdat ik weet dat ik kan. Rode RC tegen Sparta. Is er maar één ploeg die voetbalt, Richard van de Maden? Rode JC de betere ploeg in de eerste tien minuten. Maar Sparta af en toe doet het ook wel wat terug. Nog niet zoveel gezien hoor van de ploeg van Henk ten Katen. Het is vooral voetbal op de helft van de Rotterdammers. Overigens wordt Sparta gesteund door een bom en bomvol uitvak. Daar kan echt helemaal niemand meer bij. 12, 1300 mensen schat ik zo ongeveer. In die prachtige rood-witte kleur. Het ziet er allemaal heel sfeervol uit. Maar Sparta zal toch wel wat beter moeten voetballen dan in de eerste tien minuten. Het vindt het ook allemaal wat nerveus ogen. Aan de kant van de ploeg uit Rotterdam. Het is Rode JC dat tot nu toe vooral makkelijker voetbalt. Vlederis geeft de bal aan in Aanval over de linkerkant van het veld. Weer Vlederis. Stikt hem opnieuw terug naar Sucuïn. En dan gaat het nog een... Uh klein beetje verder terug naar Danilo. Die schuift de bal vervolgens naar Biemans. In de middencirkel schuift hem vervolgens weer naar de linkerkant. Maar daar zit een verdediger van Sparta tussen. Dat is Dijkhuis. En via is opnieuw balbezit voor Rode JC. Met Nemet. En met de naam van Nemet wordt ook direct duidelijk dat Frank de Moesje opnieuw niet speelt. Dat is toch wel een tegenvaller aan de kant van Rode JC. Ook donderdag was hij er al niet bij. Heeft last van zijn hamstrings. Zit wel op de bank. Maar zonder de Moesje is het aanvallend natuurlijk bij Rode JC toch wel wat minder. Yeah. <laughs> Geen sierlijke, technisch vaardige speler. Maar hij kan wel voor veel chaos en veel, voor veel paniek zorgen in de defensie van een tegenstander. En bovendien natuurlijk zeer balvast en kopsterk. Nu is het Danilo die voorin het duel wint van de Sparta-aanvaller Maï, En dan heeft Roda JC dus opnieuw weer balbezit. Sinds 1973 onafgebroken spelend in de eredivisie. Er ligt dus behoorlijk wat druk op de ploeg bij Ruud Brood. Nu een aanval over de linkerkant waar Malki struikelt. En de ingooi, denk ik, voor Sparta zal zijn. Dat is inderdaad het geval met Dijkhuizen, die daar de bal in zijn handen heeft. Sparta, Sparta dat 125 jaar bestaat. Ja, dan zal promotie natuurlijk wel heel goed uitkomen voor die ploeg. Nu een aanval aan de rechterkant, waar Deekman er achteraan moet, maar er wordt verdedigd door Biemans. De bal gaat over de zijlijn en zo hebben we 13,5 minuut. gevoetbald. Hier in het Parkstad Limburg Stadion is JC de betere ploeg, maar staat het nogal altijd zonder hele grote kansen. overigens ook 0 tegen 0. Dan gaan wij het even hebben over de Giro d'Italia. Vandaag de slotetappe op weg naar Brescia. Met waarschijnlijk een massasprint. Wat is het belang van deze etappe, Rio Ja, Het grootste belang uh, ligt natuurlijk in uh, handen van uh, Mark Cavendish. Want dat is de man die de rode trui definitief om de schouders wil krijgen. Hij heeft hem nu weliswaar onder de schouders in de laatste etappe. Ik vergelijk het maar een beetje met die etappe op weg naar de Champs-Élysées. In de tempo ligt niet al te hoog nog 94 kilometer te rijden. Maar eigenlijk hoort die trui om de schouders van Vincenzo Nibali. Maar dat is ook alweer de roze trui dragen. Geen twee truien natuurlijk over elkaar. Betekent maar Mark Cavendish de nummer 2 in dat puntenklassement... uiteindelijk uh, die trui uh, toch heel graag in die laatste etappe zelf wil veroveren. En laten we eerlijk zijn, hij heeft daar natuurlijk de allergrootste kans op. Want als er niks geks gebeurt, geen valpartij bijvoorbeeld... in die laatste kilometers van deze uh, totaal vlakke etappe naar Brescia... ja, dan gaat Cavendish als het goed is uh, zijn vijfde etappe overwinning alweer pakken in deze Giro. Hij is de meester van de massasprint. Dat is hij al jaren, maar in deze Giro bewijst hij het maar eens te meer... Dan kreeg hij het nog aan de stok met een van de collega's van een kleinere Italiaanse ploeg. Die dacht eventjes mee te sprinten in de strijd om de punten. Dat was bij een tussensprintje en daar maakte hij zich verschrikkelijk kwaad over. Uh, Mark Cavendish. En dat geeft toch wel weer aan hoe graag hij die punten trui uiteindelijk om de schouder wil hebben. Voor de rest is alles beslist. Natuurlijk is alles beslist. In het jongere klassement zal niks meer veranderen. Carlos Betancour zal daar ongetwijfeld de witte trui straks om de schouders mogen hangen. De roze trui natuurlijk stevig om de schouders van Vincenzo Nibali. Het gaat echt puur vandaag om de dagzegen en dus om die uh, rode puntentrui. Er worden zelfs renners geïnterviewd uh, op dit moment fietsend. Achteraan een peloton, oud winnaar van de Giro, Stefano Gazzelli. Gewoon door de motor van de rij die daarnaast rijdt... mag hij een microfoon onder de mond gehouden krijgen. En dat is toch wel, uh, geeft aan dat die laatste etappe het defilé is... zoals we dat kennen uit uh, de Tour. Gemiddelde na drie uur 35,7 kilometer per uur... geeft aan dat het niet al te hard gaat. Ze hebben nog 93 kilometer te koersen. NOS Langs de Lijn met Twan van Peperstraten. You can't help the slide. Light Orchestra 1976, een living thing. Gisteren wonnen de hockeysters van Den Bos naar Schoedhuis. De Schoedhuis is de wedstrijd van Amsterdam. En iedereen dacht in deze best of three: Den Bos gaat het vanmiddag tegen Amsterdam afmaken. Maar de Amsterdamse hockeysters wonnen met 2-1 in Brabant. En dus komt er een derde duel aanstaande zaterdag wederom in Den Bos. Tim Steens praat over die wedstrijd met een van de hockeysters van het winnende Amsterdam, Sophie Polkamp. Ja, Sophie, jullie winnen deze tweede wedstrijd met 2-1 van Den Bos. Um, wat een wedstrijd was het hè? Ja, goh, ja, alles zat er denk ik wel in. Het was echt super spannend. Het was, uh, ja, we wisten dat we vandaag moesten, want het was onze enige kans nog. En uh, ja, we hebben het gewoon gedaan met z'n allen. Jullie kwamen wel heel snel met 1-0 achter. Was dat niet een enorme domper? Nee, ja, je weet dat je tegen den Bosch gewoon een tegendoelpunt kan krijgen. En sowieso met al topteams kan dat gewoon gebeuren. Ik bedoel, wij moeten ook scoren. Dus ja, dat gaat gewoon gebeuren. En als je je daarop instelt en gewoon je hoofd koel cool houdt en gewoon door blijft werken en door blijft gaan, dan, uh, ja, dan kun je het zelf nog omkeren. Ja, want hoe hebben jullie eigenlijk een beetje op deze wedstrijd voorbereid na die domper van gisteren? Want dat was natuurlijk wel een beetje, hè, dat je in eigen huis verliest na shoot -outs. Ja, jeetje, ja, thuis is het natuurlijk altijd sowieso fijn om te winnen als je twee keer, uh, als je daarna uit moet of nog een keer uit moet. Um, ja, jeetje, gisteren hebben we gewoon onwijs goed gespeeld ook en... Uh, we wisten, weet je, we weten dat we het kunnen en uh, we hebben een goede bespreking gehad. Hmm. Er zijn niet heel veel dingen die anders moesten. We moesten minder corners tegenkrijgen. Nou, dat hebben we vandaag ook goed gedaan. Dus uh, ja, we moesten er vandaag weer zijn, maar net met alles nog een stukje scherper. Ja, in die slotfase was het even billig knijpen, denk je in de verdediging. Jij staat dan in de verdediging, want ze kwamen alleen maar op je af, hè? Ja, goh. Uh, iedereen zegt altijd dat ik er zo cool uitzie achterin, <laughs> maar van binnen is het heel anders. Nu de derde wedstrijd, volgende week zaterdag, moet je weer hier naartoe, hè? Ja, want het is hartstikke gezellig hier op de Mos. Dat <laughs> vinden wij helemaal niet erg. Nee, nee het maar... maakt niet uit waar je bent. Je moet toch winnen. Dus, uh... Ja, want als je deze twee wedstrijden ziet, denk ik dat het merendeel van de wedstrijden jullie de betere ploeg waren. Ja, nou ja, goed. Uh, kijk, zelf ben je natuurlijk altijd positief over jezelf. Maar ik hoor uh, omheen ook gewoon uh, dat wij gewoon wel de betere zijn. En ik vind, ik vind dat zelf ook echt. En uh, tuurlijk, de Mos is een hartstikke goede ploeg. En uh, ja, je weet het nooit, het kan elke kant op, maar uh, ja, ik vind gewoon dat we het hartstikke goed hebben gedaan. En, en gisteren ook al, uh, nou we moeten het nog één keer doen. We kunnen mooi een weekje voorbereiden op die wedstrijd. Ja, nou ik, ik vind zelf een weekje niet <laughs> zo erg, maar uh, ja. Ja, het is wel goed om even weer uh, op de op de i te zetten en uh, zaterdag gevoel tegenaan te gaan. Dat vond nog even Sofie, uh, achter je staat de keeper. 17 jaar slechts, maar die doet het fantastisch hè? Ja joh. Ik, uh, ik heb echt helemaal niks te klagen met onze keeper. Ik vind uh, voor iemand van 17 vind ik het echt wonderlijk hoe zij staat te keepen... en hoe zelfverzekerd ze is en hoe goed ze het doet gewoon. En gewoon niet chookt op dit soort wedstrijden, op dit soort momenten. Ja, ik vind het uh, heel veel complimenten waard. Ja. Anne dan, nou, daar gaan we nog veel van horen, hè? Ja, zeker. Sophie Polkamp, haast aan de zaterdag dus om 12 uur Den Bosch tegen Amsterdam om de landstitel. Keren wij weer terug naar Rode-ERC tegen Sparta. Wordt Rode al een beetje ongeduldig, Richard? Ja, een klein beetje wel. Ik vind ze niet heel geweldig spelen. Wel beter dan Sparta. Vorige week overklaste de Rode JC hier in Zuid-Limburg de Graafschap. Zeker in het eerste half uur met die ploeg compleet overlopen. Maar dat gebeurt Sparta nu niet. Rode JC, af en toe heb je het gevoel, spelen ze toch wat met de handrem om. Op toch wat uh, hier en daar zenuwachtig. En dat geldt ook wel wat voor Sparta. Want uh, de belangen in dit duel zijn natuurlijk uh, groot. Sparta dat één kansje kreeg met een schot van uh, Mahi. En een kopballetje van Malki De spits van Roda. Meer hebben we tot nu toe in deze wedstrijd niet gezien. We zijn 22 minuten onderweg. Dus halverwege alweer deze finale wedstrijd. Deze beslissende wedstrijd. Wie gaat... Uh... In de Eredivisie volgend jaar spelen is dat, blijft dat gewoon Rode JC of promoveert Sparta? Het zou toch wat zijn, zeker voor Henk ten Katen die het overnam van de ontslagentrainer Vonker een aantal weken geleden. Balbezit is er voor de Rode JC op de eigen helft met Donald, die laat zich zakken. Er wordt gestoord door Nieuwendaal, de bal gaat naar rechts, daar staat Montijnen. Kreeg afgelopen donderdag heel veel ruimte bij Rode JC aan de rechterkant. Maar Ten Katen heeft tactisch nu ingegrepen, heeft haar Mahie opgezet als linksbuiten van Sparta. Waardoor Sparta zeker in balbezit met Drie spitsen speelt. Aanval nu van Rode JC. Balbezit aan de linkerkant waar Fledere staat. Het is Nemet Nemet draait goed om zijn as kan schieten. Dreigt nog een keer. Schiet dan uiteindelijk. Maar die bal is niet zuiver. Niet goed geplaatst. En gaat zeker een meter of twee, drie. Langs het doel van de keeper van Sparta. Dat is de Duitse Pellatz. En die heeft de bal inmiddels ook alweer in zijn doelgebied klaargelegd. Maakt met zijn armen wat bewegingen van Ga maar van die goal af. Ook veel aanwijzingen langs de kant van Tenkaat. Die heel druk bezig is met zijn spelers. Tot nu toe in die eerste 23. 20 minuten. De uitrop is er dan gekomen van Pellatz. Het zoeken naar wat balvaste jongens voorin. Maar Sparta moet het vooral van snelheid hebben. Balverlies alweer. Een goede aanval nu van Roda met een prima pas aan de linkerkant. Daar staat in het strafsopgebied inmiddels Nemeth. Waar zijn afspeelmogelijkheden? Nemeth schuift de bal in de voeten van Nieuwendaal. Die speelt bij Sparta. En dan wordt er weggehaald met een lange haal door Cruz Vicento. Kiezen natuurlijk voor snelheid. Dat is wat Sparta wil. Een goede aanval nu over de rechterkant. Dit moet een doelpunt zijn. Ja, het is er eentje. De goal is er van Bilater. Bilater die scoort voor Sparta en zo staat het hier in Zuid-Limburg zomaar 1-0. jongen, Bilate, een zoon van een Russische moeder en een Ethiopische vader. Op zijn negende kwam hij binnen in de opleiding van Sparta. En hij staat hier vandaag toch maar heel verrassend in de basis bij Sparta. En er wordt een aanval goed uitgespeeld door over de rechterkant... ...waar Deekman ook belangrijk werk verzorgt. De bal goed naar, de, het, naar het centrum schuift, breed. En daar staat hij dan gewoon... Die die Bilate, die de bal er in het lege doel eigenlijk zo kan intikken. Mario Amare Bilate brengt Sparta hier bij Rode JC verrassend op 1 tegen 0. Gaan wij we het voor de Grand Prix van Monaco met lange tijd aan de leiding. Een vrij normale auto met gele zwaailichten, Louis. Ja, ja, ja, het is, uh, het is de eerste van het jaar. De safety car, het is zover. We hebben er zes races op moeten wachten. De race is geneutraliseerd door een enorme crash. Het is de eerste keer dit seizoen dat alles echt in optocht over het circuit gaat. En dat duurt al een minuutje of tien. En wie, wie was daarvoor verantwoordelijk? Dat is Felipe Massa. De Ferrari-coureur die van achter naar voren probeerde te knokken... maakt een kolossale fout bij start-finish op het rechte stuk. Het rechte stuk bij Monaco dat natuurlijk helemaal geen recht stuk is. Daar zitten allemaal van die kleine knikjes in. En daar vallen ook nog schaduwen, zodat je misschien af en toe het ook gewoon niet goed ziet. Hoe dan ook, Massa heeft iets niet goed gezien. Een inschattingsfout gemaakt met zijn linkerwiel de vangrail geraakt. En ja, dan ga de Geyna Saint dat is de eerste bocht. Die wil je eigenlijk met een kilometer of 60, 70, 80 nemen. En niet met 200. En uh, nou ja, hij was de controle kwijt. Hij is vol in de vangrail gegaan wordt op dit moment nog steeds behandeld. lijkt last te hebben van zijn nek. Het ziet er ver, verder niet heel zorgwekkend uit. Maar uh, het heeft wel zoveel schade aangericht... dat ze nu denk ik al een ronde of zeven in optocht over het circuit gaan. Dat gaat nog steeds best snel, hoor. Ik bedoel, jij en ik zouden dat niet, uh, niet voor elkaar krijgen. Nee, nee dat de denk ik niet, nee, nee, nee. Net niet. Maar wat, wat je wel, wat, waar je het heel goed aan af kunt lezen... Schiel van der Garde reed achteraan, had als enige een rondje achterstand. Als zo'n safety car er is, mag degene met een ronde achterstand, die mag er voorbij. En die mag dan eh, proberen de schade weer in te lopen. En dan kun je zien dat Van der Garde in één rondje gewoon 20, 30 seconden sneller is. Dus die is weer naar de staart van het veld aan het rijden. Dankjewel Louis Heijnen van dit eerste uurtje van langs de Lijn op de zondagmiddag. Ik meld u nog dat Serena Williams met 6-0 en 6-1 tweede ronde heeft bereikt van Roland Garros. Een eenvoudige overwinning op Tatashvili. En Anna Ivanovic moest één setje inleveren tegen Petra Matric. Maar won uiteindelijk wel in drie sets. Zometeen het vervolg van langs de Lijn met Roda tegen Sparta. En nog veel meer voetbal, autosport, tennis, hockey en ook wielrennen. Graag tot zo. Het land zak steeds dieper in het oorlogsmoeras. So maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war, we still work. Deze week in Cairo. Goedemorgen Nederland. Een reis door Gewoon Syrië. Radio 1. En elke werkdag tussen half tien en half elf. trip Syrië. Het nieuws van alle kanten.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 25 jaar geleden, 1988, beleeft ons land een summer of love. De housemuziek breekt door. Muziek die je moet voelen. En dat gaat nog beter met een nieuwe drug die happy maakt en lief. Ecstasy. Al gauw wordt Nederland een prominente producent van de pillen. Andere tijden in extase. Vanavond 10 voor half tien op 2.